De Oostenrijkse politicus Udo Landbauer legt al zijn politieke functies neer. Dat doet hij vanwege de ophef over nazi die werden gezongen bij de studentenvereniging waar hij in het bestuur zat. Hoewel Landbauer van niet zegt te weten, stapt hij toch op. Landbauer zat voor de rechtspopulistische FPU in een regioparlement. Het weer, af en toe wat buien met kans op hagel. Vannacht ligt de temperatuur tussen de 0 en 4 graden. Morgen later op de dag minder buien en een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Stof. En kunststof komt vandaag vanaf uh, het erf van de want Zo moet je met een lange E, Kreken. In het dorpje Huens moet ook een lange U uitspreken. Het is in ieder geval in Friesland. Uh, Claudie Jongstra heeft ons uh, uitgenodigd. Hier, we mogen bij haar op het erf zitten. Zij is nou ja, wereldbefaamd kunstenares, dat weet iedereen. En ze doet natuurlijk ook mee. Ze is ook uitgenodigd om mee te doen aan Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Aan de telefoon de burgemeester van Leeuwarden, Vert Kronen. Goedenavond, meneer Kroonen. Goedenavond. U kent Claudie. Jongstra en haar werk. Is zij een goede troef... voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad? Ja, maar zij is niet alleen onze troef. Wij zijn ook haar troef. Want ze heeft vanaf het eerste moment meegedaan... van dit is een kans, dit moeten we doen. En het is natuurlijk een project... dat Friesland en Leeuwarden op de kaart zet. Maar ook de thema's waar zij zo gedreven in is. Dus we geven elkaar wat dat gaat... Uh, nou, niet alleen de is maar we steunen elkaar voortdurend. Want dit zijn toch de voorbeelden waarin je ziet... Heb je het over biodiversiteit, over milieu? Dan kun je met emissiecijfers komen en je kunt bewijzen met wetenschappelijke het hoe het zit. Ja. Maar cultureel is dat juist te laten beleven van hoe, hoe, hoe is dat platteland dan en hoe, hoe heeft het kunnen zijn? Uh, ja, en dat is natuurlijk het meest sprekende voorbeeld, die prachtige dingen die uh, Claudie maakt, laten zien. Hadden we dat nog maar en kunnen we het terugkrijgen? Ja, want, want dat begrijp ik dat dat dan toch ook echt wel een heel belangrijke... Uh, een strijdpunt voor u is daar in Leeuwarden. Het terugkrijgen van die diversiteit, van, van, van al die schoonheid die, die Friesland ooit had. Ja, een van de meest overtuigende projecten, ook bij de jury was... maar ook voor mij persoonlijk, dat we hebben gezegd... Euh, met de vogelaars, die zien dat die vogels verdwijnen. Met mensen die klagen over de loergang van de mooie weide... die wordt vervangen door, door rijgras, wat hè, groene boerjaaklaag zijn. Ja, um, de doodse ja, akkers dingen. De kruidenrijkdom, de dode akkers, ja precies. Al die dingen waar jullie het over hadden. Daar willen we om te beginnen naast de boeren gaan staan, zoals Claudie net zei. Die boeren willen dat eigenlijk ook wel terug, maar het huidige model staat dat niet toe. Dus we moeten naast de boeren gaan staan en laten zien hoe kan het beter. Veel boeren gaan dat niet doen en moeten dat weer aan hun buren vertellen. Ja. Nou, Claudie laat zien wat kan er in haar uh, landrij, zal ik maar zeggen. En dan raken mensen geïnspireerd in plaats van als ze boekjes lezen dat ze het fout doen en dat de mensen uit de grote stad roepen dat het niet goed is. Wat voorbeeld doet volgen. In het verleden het foute voorbeeld doet volgen en nu moet het goede voorbeeld gevolgd worden. En dan heeft ze dus een, een prachtig project ontdekt, uh, ontwikkeld en dan heeft u uw goedkering gegeven en dan schaalt ze met dat project, dan speelt zich dat af in Groningen. Nou, dat, dat is toch onverdraagbaar. Dat, dat kan een nee, dat, toch helemaal niet aan, zoiets? We hebben een groot hart. Uh, als Groningen het ook volgt en ook nog trenten de rest van Nederland, dan zijn we voorrecht klaar. Dus uh, de, de victoria begint bij ons, maar die delen we elkaar aan de rest van Nederland. Dat is lief. Nee, maar dat is, dat, is ook, dat is ook de kern van de culturele hoofdstad. We zijn niet de culturele hoofdstad van Friesland, maar van Nederland en Europa. En juist dit soort kennisontwikkeling is cruciaal, want ook in, de, in, in het Groene Hart en Noord-Holland hebben ze die problemen met uh, uh, weidegang, uh, de weidegang, de van de weide enzovoort. Ja, dat is wel heel mooi symbolisch. De omslag ja. van het, dit boek dat we hebben aangeboden aan de internationale jury... was een veel te ontslag van Claude. Ja, oftewel, dat zegt genoeg. U hoeft ja, niet was... even achter uw oren te krabben om van... ja, nou gaat ze toch, uh, nou gaat ze toch mooi een stukje verderop zitten... in die andere nee, provincie. Nee, want natuurlijk, het klinkt achteraf allemaal zo simpel... van nou, we hebben de buurtbekeerd niet, hebben we gewonnen... en we wisten alles van tevoren. Maar het was natuurlijk een creatief proces vanaf, vanaf het begin... van wat gaan we dan wel doen en wat gaan we niet doen het concertgebouw komt. Maar de, uh, wij gaan ook in het concertgebouw spelen. Wat is gebeurd op 1 januari? Ja. En ook dat ging weer over die vogelrijkdom. Ja. En we bieden zowel de vogelliefhebbers een perspectief. Want we staan met de boeren... we staan allemaal aan dezelfde kant... naar een oplossing te zoeken. Ja, duidelijk. Meneer Kroon, ik, ik hoop dat u ook een heel mooi jaar heeft trouwens. Nou, het is al zo mooi begonnen. Het kan, maar, uh, het kan alleen goed. maar... We blijven genieten. En nou ja, we krijgen grote... Uh, Festivals ook in het open weiland. Ja. Waarin mensen juist... Uh, hoe, hoe klinkt hoe die je volgens ja. veel uh, veel, het veel, en betalen. Ja, ja, veel geluk en, uh, en, en veel succes. En uh, ik praat hier even verder met, uh, met uh, Claudie Jongstra zelf. Uh, dank u wel. Die, uh, die culturele hoofdstad. Ik had het daar net even over. Dat gaat over Woven Skin. Hè, dat project Claudie Jongstra. Je had... Uh, je had het van de grond, hè? Hij zei het al. Maar het, het idee is toen verhuisd in jouw hoofd. of misschien was het dat al van meet af aan. naar Groningen. Nou, ik, de schrik sloeg mij om het hart. toen ik de aanvraag zag van de Touringcarbedrijven. om hier in 2018 in Hunst om te kregen. Te hier, aan waar te gaan, nu zijn. dat bedoel ik. Toen dacht ik dat gaat helemaal niet. Die, die, die, die, die druk is te groot. Wij zeiden: wij willen heel graag. Uh, uh, nou ja, zeker met het jongerenproject dat we hier draaien. Uh, dat het moet in een veilige, beschermde omgeving. Wij kunnen niet al die toeristen aan. Ik dacht, nou ja, wat kan ik doen? We kunnen. Ik, ik had dat prog uh, dat programma was ontwikkeld. Uh, trouwens, er komt wel een hele mooie tuin in de Blokhuispoort. een. een dat is in een, Leeuwarden, hè? Ja. de oude gevangenis. Ja, en Dyer's Garden die komt daar uh, in april. Dus er is genoeg. Te zien. Uh, maar ik, ik wilde het gedachtegoed van Farm of the World graag groter uitdragen. En hoe doe je dat daar in Groningen en waar doe je dat? Uh, de locatie is uh, op het uh, terrein en uh, de, een van de onderdelen van, uh, van, van dat event, want daar kunnen namelijk heel veel mensen komen. Ik vind het ook belangrijk dat, er een, dat, dat, het, dat het noorden, zeg maar, ook uh, gezien wordt als culturele regio, wat meneer Kroon ook al zei. En een van de belangrijke onderdelen daarvan is een, uh, is een sculptuur. Het is echt een driedimensionaal object Dat heet Wovenskin. En dat gaat, dat gaat over uh, die, die sculptuur. Dat is eigenlijk een podium voor, uh, voor uh, workshops, debatten. die Eigenlijk de thema's waar we het net over hadden. De, dat, dat betreft die thema's. Hij ziet er uh, heel spectaculair uit. Het is eigenlijk één grote jurt... Het is een veel te nomade tent. Ja. Um, en hij uh, is ook best uh, groot van vorm. Um, en uh, die, die laat eigenlijk zien uh, dat de kleuren van Rembrandt en van Meer bijzonder zijn, dat het weven echt uh, prachtig is, dat het alle culturen ooit met elkaar had verbonden. Die, laat eigenlijk, die, die herbergt in zichzelf eigenlijk alles waar ik het over had. Alleen in driedimensionale vorm. Dus je kunt er, het is een soort podium, het is een theater, het is een paviljoen. Je loopt erin, je loopt eruit. Ja, je, je mag niet aaien. Nou, dat, dat uh, dus onder... regieschap. Uh, nee, het het <laughs> grote idee is dat el, iedere bezoeker een, een draad krijgt van een meter... of anderhalve meter, een handgesponnen draad. En die mag die meeweven in die, in, in die, in die sculptuur. Dus het is echt een, een, een, een, een, een beeld wat, uh, wat veel uh, talen in zich, in zich uh, heeft straks. Maar um, toen ik bedacht was, toen dacht ik, nou is het ook best wel mooi... want ik ken mezelf ook een beetje, als hij ook een beetje gaat reizen. En ik ben soms echt... Um, ja, heb ik een verlangen om hem dan ook aan de wereld te laten zien... en al die prachtige uh, kostbaarheden die wij hier uh, in, in het noorden hebben. Dus hij, gaat, uh, hij heeft een reisprogramma gekregen. En onder de andere... Jurt heeft een reisprogramma gekregen... Uh, Want dat is een enorme klus om die elke keer op te bouwen, toch? Nou, uh, of heb je daar speciale uh, mensen voor? Hij moet slim in elkaar gezet worden. Dus uh, er is uh, Hans Achterbos, een architect uit Leeuwarden bij betrokken. En er zijn slimme metaalmannen, uh, de mannen van staal bij betrokken... die slimme dingen bedenken. Er is een mooi bedrijf die een onderdeel gaat maken. Het is een bedrijf dat heet De Verbinding. Daar werken alleen maar dove mensen die gaan de, het hout maken van het skelet. Um, dus het, is, het heeft ook een sociaal karakter, de sculptuur. En er komt natuurlijk een prachtig van mij. Uh, in, Maar de, de reis die hij gaat maken, die is interessant, uh, denk ik. Uh, die gaat, hij gaat onder andere naar Climate Week, New York. Daar gaat hij naartoe. Hij gaat uh, stranden bij uh, Dan Barber, de foodchef. Uh, de foodchef met wie jij uh, een poos geleden uh, kennis hebt gemaakt. Geheel op eigen initiatief. Ja, ja, dat, uh... voor, de, voor de mensen die wel eens Netflix uh, kijken. Uh, hij, hij, er is een prachtige aflevering geweest van, uh, van uh, Chef's Table. Met, met hem in de hoofd. En hij is helemaal van de afdeling Sustainable. Hè? Dus uh, duurzaamheid uh, op en top. Zeer Good inspirer waste, ja. su Super inspirerende figuur... Ja, hij is. Hij is uh, ik vind het echt. Dan is echt een, een inspirator. Uh, eerste klasse. Hij heeft uh, prachtige boeken geschreven. Die gaan over de toekomst van de landbouw. Zijn visie daarop. Uh, hij heeft een geweldige farm net buiten New York. Uh, daar ben ik ook een paar keer al geweest. En, daar uh, verbouwt hij alles wat hij later uh, ja. de gasten voorzet. Ja. Hè? En hij heeft. Uh, nou ja, hij, hij heeft een grote beweging op gang gebracht. Uh, met name. Met, uh, aangaande food waste. Dus een grote. Uh, uh, ja, voedingsketens die hun uh, nou ja, eten, rest eten, wat weggegooid wordt. De resten van courgettes of van, van, uh, van tomaten, daar worden gewoon nieuwe producten van gemaakt. Ja. Hij doet, uh, ja, wat hij doet, is eigenlijk het wakker maken. Het awareness aanspreken van jongens: wat doen we met z'n allen? Er wordt zoveel eten weggegooid wat we kunnen gebruiken voor gezonde, voedzame maaltijden. En hij is daar echt een ambassadeur van. Dus de plekken die ik zoek, uh, die, gaan, uh, die gaan daar veel over. Climate Week. Hij uh, gaat ook naar Japan, toch? ik begrepen. Hij gaat naar Nepal. Hij gaat naar Nepal. Uh, want uh, nou ja, door het weven ook bijvoorbeeld. Uh, een belangrijke factor is natuurlijk ook. Uh, nou ja toch de, de troostrijke kant van, uh, van het werk. Dus uh, als mensen met elkaar aan het weven zijn. Dan hoef je niet te praten. Maar dan heb je wel contact. En ik heb een heel mooi. Uh, van ik zelf een indrukwekkend project gedaan. Vorig jaar uh, ben ik gaan weven in Nederland. Ik heb een busje met pubers volgeladen en we zijn gewoon Nederland ingereden. Een AZC wilde ons niet hebben, maar <lacht> er waren andere plekken waar we welkom waren. En toen zijn we gewoon gaan weven met getraumatiseerde meisjes met, een, met misbruik, uh, meisjes in safe houses. En die, die rolmodeljongens of die puberjongens, dat waren... Je dus hoeft niet met ze te praten, maar doordat je iets maakt, doordat weven, is er gewoon ontsluiting en contact. En ik vond het zo indrukwekkend, want ik kon zelf een stap terugzetten en aan de kant en ik hoef gewoon niet mee te doen, maar ik vond wat er gebeurde. Dat was zo indrukwekkend. We hebben het ook met uh, dove meisjes gedaan. En weer met die puberjongens. Er de... De werken hier even voor de duidelijkheid rond, rond de, deze boerderij waar we nu zitten. Hier werken ook ontzettend veel. Nou ja, allerlei mensen van allerlei nationaliteiten. Maar ook uh, uh, mensen die een uh, aparte plek zeg maar innemen op de arbeidsmarkt. Of geen plek hebben, zou je ook Niet meedoen. Of niet niet me meedoen. Soms autistisch zijn. Hè? Dat, dat uh, is onder andere. Wat drijft jou om dit te doen? Ja, ik, vind het, ik vind het zelf zo erg als je niet mee kan doen. Als je niet, mee, als je niet in staat bent mee te kunnen doen... Uh, doordat uh, het zo uh, is geregeld of dat je niet in het corset past... en uh, door dingen toch... Uh, uh, die zin open te breken door mensen uh, te laten zien... Uh, want die komen ook heel veel mensen... we zijn echt totaal gesteund door bijvoorbeeld door het UWV, dat vind ik ook heel mooi... Ze ja. zeggen doordat je andere middelen uh, aanreikt... en dan in veiligheid en in, toch in een hele prettige omgeving... maar dat je met elkaar uh, toch een soort van kleine mini-maatschappij maakt... Uh, dan blijkt toch dat mensen die nog nooit in hun leven... Eén dag gewerkt hebben, daar wordt werklust ontwikkeld. Nou, dat vind ik echt een totaal groot rendement. Dus we hebben hier een meisje, die is hier nu een paar maanden... en die wil gewoon meer en die wil meer dagen. En weet je, het, dus door het afgestemde programma... en ik zeg met klem dat het geen dagbesteding is... want dat doen wij niet. Wij proberen echt mensen zichzelf te laten ontwikkelen... en toch werklust te laten ervaren. En nou ja, dan is die winst heel groot. Ja, maar, maar feitelijk, eerst, eerst was je in de, in de weer met schapen. Die gaf je een soort tweede kans, zou je kunnen zeggen. En eh, op een gegeven moment, ik probeer grote lijnen te zien. Mm -hmm. Grote lijnen, je moet altijd groot denken. Dat heb ik van jou geleerd En, en dan ga je, ga je eigenlijk met mensen werken ook. Samenwerken met mensen... Die je uit een isolement wil halen en die jij een kans wil geven om zich alsnog te bewijzen. Net zo goed als dat je een courgette ook een kans wil geven. Het gaat over recht doen aan, denk ik. Ik denk dat dat een groot. Maar wat beweegt je om dat te doen? Ik vind het, ja, het is. Het... Waar komt dat vandaan? Ik vind het, nou ja, ik ben ooit, heeft er iemand tegen mij gezegd op een heel belangrijk moment in mijn leven. Uh, toen was ik 15 en toen wilde ik naar de kunstacademie. En toen zei mijn mentor op de, op de middelbare school: nou, dat is niet voor jou. Dat is, dat, dat is een plek, daar, daar hoor je niet, want jij bent niet kunstzinnig. En dat heeft, ja, dit heeft zo'n afdruk, denk ik, achtergelaten. Ik dacht van. Negatieve afdruk. Nou ja, ik ben eigenlijk heel blij dat hij dat gezegd heeft. Want het heeft mij zo gemotiveerd om toch te zoeken naar nou wat ik belangrijk vindt om te doen. En als dat bij mensen niet... dus de jongeren die bij ons komen... die hebben natuurlijk allemaal kwaliteiten in zich. Zeg maar als je dat niet... Uh, als dat niet tot z'n recht komt... ja, ik voel mij totaal gemotiveerd... om daar in ieder geval een podium voor te bieden. En ik kan niet de hele wereld redden, maar het ja. is een model. Je moet het zien als een model. Wij kunnen niet groot, en dat willen wij ook absoluut niet... maar je kunt wel laten zien dat er andere manieren zijn. Ja. En uh, dat is wat we doen. Dat er andere manieren zijn voor landbouw... Voor andere manieren zijn om sociaal met elkaar om te gaan. Uh, dus, er zijn andere wegen. En dat is eigenlijk wat ik wil laten zien. Hoe, hoe, hoe hardnekkig of hoe dominant was dat gevoel van afwijzing eigenlijk... toen je had... Dat je kreeg toen, toen die mentor dat zei. Dat heeft mijn, ik denk dat dat mijn leven gevormd heeft. En dat het, uh, het ertoe heeft geleid dat ik, dat ik zelf voelde en, uh, dat ik dat ik het daar niet mee eens was. En uh, misschien nog in een soort puberaal verzet... dat zal ik nog wel eens... ik zal het je nog wel eens laten zien. En toen ben je twee keer harder teruggekomen. Nou, ik ga toch. Ja. Maar het heeft eigenlijk iets in mij wakker gemaakt... dat ik dacht, nou, ik ga heel erg voor mijn eigen pad. En um, niemand anders kan over jou zeggen... wat, je, wat niet bij jou klopt of wat niet bij jou past. En ik heb het, uh, ja, het, het, het... ik ben eigenlijk heel blij dat iemand het tegen mij gezegd heeft. Want nu, als ik het bij andere mensen zie... waar dingen niet tot z'n recht komen... Maar het is dus niet alleen een schaap, maar het kan ook een plant zijn. Ja. En, of een mens. Dan voel ik uh, inderdaad die, uh, ja, die, toch die behoefte om daar... Uh... Je wilde een plant terug. Je wilde, een, je wilde de kleur van vlas ja. terug in het landschap. Ja. Omdat je vond dat dat bij het Friese landschap hoorde. Ja. Maar je wil ook een mens terug... In zijn kwaliteit. Ja. Was, is, ik bedoel, ja, ik heb ook wel eens iemand gehad die zei... Nou, misschien moet jij dat niet doen, dat ballet kan ik achteraf heel goed begrijpen, trouwens, hoor. Dat je iemand dat zei. Maar ja, daar heb ik een beetje overheen zitten zuchten. En uh, een, een keer zag kijken en dan ga je weer door. Dus bij jou is, is dit groter of meer? Ja, het is ook. Ik vind, wat ik, zo fijn aan vind uh, wat ik zo fijn vind aan kunstzinnigheid. Is dat het je toch een beetje beweeglijk maakt. Dat het je beweeglijk maakt zeg maar, met je denkkracht. En dat je dus eigenlijk andere, andere afslagen kan nemen. En dat, het, dat, dat die kunstzinnigheid denk ik dat ik nodig had. Omdat ik dan toch dingen heb kunnen onderzoeken. En uh, nu heb ik uh, heel veel paden heb ik bewandeld. Uh, en uh, ja, met die woven skin komt het eigenlijk allemaal een beetje bij elkaar. En ja. dat is eigenlijk een heel mooi uh, je document hebt, eigenlijk aan het je worden. Be, je hebt afscheid genomen van, van je zakelijk je zakelijke rechterhand, een poos geleden. En dat is, tenminste, dat vertelde je zus Monique... die ook je PA is en, en de socials doet, zeggen ze dan bij mij op de redactie. Maar dat komt mij nog wel moeilijk mijn strot uit. Maar anyway, deze Monique vertelde ook... dat dat eigenlijk ook van cruciaal belang is geweest... in een totaal bevrijdingsontwikkeling. Uh, Zou je dat zo kunnen zeggen? Dingen werken soms voor een bepaalde periode en dan, uh, soms past het dan niet meer. En dan moet je proberen toch uh, te doen wat bij je hoort. En ik wilde toch heel graag die boer worden en die kunstenaar, want dat hoort bij elkaar. In en, je bij zaak, mij. en je zakelijke adviseur... die vond dat boer worden misschien niet zo heel sterk. Uh... Nou ja, als je in de stad woont... voel je dat misschien niet zo sterk. Maar door het wonen hier en het werken hier altijd... Uh, heeft dat uh, mij zo ontzettend aangetrokken. En uh, ik wilde heel graag... Uh, ik wilde dat graag uitleven. En uh, ik denk niet dat dat... ik denk dat het eigenlijk die kunst... Um, dat het heel goed is geweest ook um, voor die kunst. Ik denk dat het die kunst echt... Uh, nou ja heel mooi heeft kunnen bevruchten. Kun je je nou nog voorstellen hoe, hoe het leven was toen je ooit in die mode zat... en voor de grote ontwerpers bezig was? Hè? Want je hebt, nou ja, ik, ik ken Alexander van Slobben bijvoorbeeld, heb je meegewerkt. Nou ja, dat is eigenlijk misschien niet eens de grootste. Je hebt voor allerlei hele grote namen gewerkt. Je bent met Star Wars, met, met de kostuums bezig geweest. Ik geloof dat je nog met je hele familie eraan gewerkt hebt... omdat het allemaal zo snel af moest en zo. Mm -hmm. Is die wereld jou nu vreemd geworden? Of, of kan je daar ook nog steeds zijn, wat je zelf betreft? Nou, wat heel leuk is, is dat uh, er wordt in Arnhem... nu een nieuwe master ontwikkeld bij Artes, de, de, de modeafdeling. Ja. En die studenten, die komen hier straks op de, op de akker. Oh, die ja? komen hier. Er worden hier workfield-programma's ontwikkeld... in het curriculum van Artes. Dus eigenlijk is het heel gaaf wat er eigenlijk... de cirkel is eigenlijk rond. Dus vanuit die mode komt die mode wel weer terug. Maar eigenlijk gewoon, uh, nou ja, Rooted Textiles heet dat programma. Dus het, het klopt heel erg, want die mode... In ieder geval de avant-garde modemakers. Die, die weten ook en die voelen ook dat het anders moet. En die vinden het ook belangrijk als je mode ontwerpt. Dat je moet weten als je met linnen werkt. Dat je eigenlijk zou moeten weten hoe die vlasplant zich ontwikkelt. Dus um, het is eigenlijk bij elkaar teruggekomen. Dus uh, we zijn eigenlijk een bron nu van, van educatie voor die, voor die instituten. En uh, nou, denk ik dan, is het, uh, dan heeft het ook zin gehad. En het is, en het is losgezongen van die massa-industrie. En van die verspilling waar je eigenlijk gewoon weer zit. Tegen ontwikkeld hebt. Toch? Nou, ik geloof heel erg. Wat ik heel mooi vind is: uh, uh, als je de, de kwaliteit, als je aan de kwaliteiten denkt, zoals handgemaakte producten, die 30 jaar geleden was handgemaakt, was een soort van boerengoedkoop goed. Terwijl het nu handgemaakt is, heeft een, is een luxe haalbare, ja, ja. precies. Terwijl ik eigenlijk denk: ja, dat is eigenlijk als je het hand van de maker ziet. In een, in een keramiekstuk of in een, in een kledingstuk of in een, in een geweven of in een maakt mij niet uit wat of in een, in een boeket. Dan dat kan je, dat is dat niet met geld uit te drukken. En eh, als wij die kwaliteiten weer kunnen. Nou ja, als je dat, die waardes weer kunt ervaren en in de wereld kan brengen. dan wordt er ook minder geproduceerd. En dan zo'n trui die fijn is. die draag je gewoon eh, een hele lange tijd. En die, als je hem zelf gemaakt hebt en die ziet er mooi uit. of je kent iemand die hem gemaakt heeft. dan, ja, dan, dan, dan nog langer. Dan, ja, ja, precies. Dan hou je daarvan. Ik had net een bord. Ik kreeg net hier een fantastische pomponkies. Sowieso een hele goede reden om hier te komen. Met, met uh, zelfgebakken brood. Maar het bord was keramiek, door jullie zelf gemaakt. Ja, het keramiek is gemaakt door Cor Unum, maar wij hebben het oh, ontworpen. Ja. Oké, okay. en ja. daar zat dan een afdruk in van een blaadje. En dat was voor iedereen anders. En alleen al dat is natuurlijk ja, uh, een groot feest. Ja, dat is gewoon. Uh, je voelt dat er echt... Die, die, die borden zijn gemaakt in bij bij Cor Oenem en er, zijn, er zit een mensenhand in, er zit een afdruk in. Dat is, daar word je blij van. Ja, ja. Je zus, die hebben wat langduriger gesproken dan die ene uitspraak. En zij zei, Claudie wist altijd al wat ze wilde. Altijd al had ze een eigen smaak en stijl. En ze nam ook vaak het voortouw. Ze begon met maken van poppenkleertjes. En ook als puber had ze haar eigen stijl in kleding. Ik was laatst mee naar Amerika. En toen pitchte ze een project in Pennsylvania. Dat kan ze heel erg goed. Juist ook omdat ze precies, precies weet wat ze wil. Nog steeds. Hoe komt het dat je, onlangs, ondanks tegenwerking of af en toe tegenbeweging uh, zo goed vast blijft houden aan de lijn die je voor ogen hebt. Als ik, dat, dat ja. je wat je wil. Nou ja, ik denk dat ik het best. Doordat, de, toch, het is toch een beetje pionieren. Mm -hmm. Zeker met. Uh, toen ik begon met die wol, vond iedereen dat toch een beetje crazy. Want. Uh, uh, ja. ja, zit je een beetje in de hoek van de toegepaste in kunst. Ja, in Nederland. Maar Textiel. Dat is, dat, dat is niet altijd een makkelijk medium geweest. Maar terwijl ik altijd zelf... Zelf gevoeld heb. Ik vond het zo'n indrukwekkend materiaal vanwege die, die oeroudheid. Dat ik dacht: nee, maar ik hou toch van die Wol. Dus ik wil dat het het beste podium heeft. Dus dat doe ik nog steeds. Dus de mensen die in het buitenland had het wel dat beste podium. Ja, in Amerika heeft het het best. In Engeland ook. En nee, maar daar had je die weerstand dus helemaal. Nul. Dus uh, ik, ben ook, uh, ik ben ook best wel, denk ik, uh, toch wel een goede strateg Dus ik zoek. Uh, uh, ik zoek minder de weerstand op. Dus ik zoek nu mensen op waarvan ik denk... Ja, daar kan je gewoon samen... Uh Sneller mee accelereren. Dus die grote beweging maken. Want daar hou ik heel erg van. Toch van resultaat. Dus als we met elkaar toch een grote beweging kunnen maken. Dan doe ik het liefst met mensen die al dezelfde taal spreken. Met betrekking tot duurzaamheid bijvoorbeeld. Ja. En uh, die mensen vind je nu ook best makkelijk. Uh, want uh, uh, die, die, die zich uitspreken. En uh, dat. Uh... En dan rijk je ook meteen hoog. Want dan zie je zo'n Dan Barber voor, erbij komen. En dan denk je. Zo, jongen, ik ga jou eens even een mail sturen. Ga... Mo Monique heeft gemaild. Uh, doeltreffend. Die, uh, die laat uh, inderdaad... Uh, komt uit dezelfde familie. Die komt uit dezelfde familie. Die heeft, uh, uh, denk ik, iets meer empathie dan ik. Dus <lacht> dat laat ze dan goed zien. Uh, en het is dus gelukt. En dingen lukken dus doordat je toch iets van jezelf laat zien. En zij kan dat heel goed. En, um... en wat moet jij eigenlijk van jezelf laten zien om het te laten lukken? Ik denk dat ik uh, mezelf niet meer, uh, dat ik me, dat ik niet meer mezelf wil of kan verlogenen doordat ik doe wat ik doe. Dus dat ik een materiekunstenaar ben en dat ik daar trots op ben. En dat ik dat durf te zeggen en dat ik dat belangrijk vind. En ook al staan er heel veel mensen in een pak om mij heen die niet begrijpen wat ik doe, wat ik best vaak meemaak. Ik toch Met denk... of zonder grote zwarte brillen. En dat ik toch denk, ik ben een materiekunstenaar, materie materiaalkunstenaar en dat is gewoon uh, ja, dat is ook best vet. Maar niet meer. Dus dat wil gewoon zeggen dat er een hele lange tijd is dat je hebt gedacht van, uh, dat je daar nog van onder de indruk was. Nou ja, als je in een in een onbekend gezelschap staat... en zijn alle mensen uit de corpuswereld... en je ja. zegt dat je een textielkunstenaar bent, dat is best lastig. En dat zeggen ze, uh, mijn vrouw borduurt ook. Precies, dat zeggen ze heel vaak. Echt waar? Of ze draaien zich om. En dan weten ze niet zo goed hoe ze daarop moeten reageren. Maar um, dus ik hoef nu geen spierballentaal meer uit te, uit te hoe, spreken. Hoe is jouw relatie eigenlijk met... met, met de mannen en vrouwen van het land waar je woont, Friesland. In de zin van, je hebt al gezegd, ik heb boeren, daar heb ik erbij betrokken. Voel je nu ook dat textiel ook echt een onderwerp wordt... onder de mensen met wie je werkt? Dat je die er ook bij kunt betrekken? Niet per se textiel. Nee? Nee. Maar wel de planten. En als daar kleuren vandaan komen... dan is iedereen daar wel best gelukkig over. Maar textiel, ja, het textiel... Ja, het Fries museum, die hele wand beneden... Die, uh, dus dat is ook toegankelijk. Ook iedereen maar goed, aangeraakt. ik vraag best vaak een Friese... ben je wel eens in het Friese museum geweest? En zeggen toch, zeg toch heel veel mensen... nee, dat ben ik nog nooit geweest. Maar um, het is... Uh, ja, textiel... Uh, ik denk dat die gebouwen voor mij belangrijk zijn... om dat, toch een, om dat, inderdaad, dat werk een heel goed podium te geven. En nou, ja, dat is wel gelukt... Is, is het zo? Uh, want enerzijds heb je, je natuurlijk ontrokken aan die red race van de stad. Je hebt ruimte gezocht om eigenlijk je dromen te realiseren, om vrijheid te hebben, om uit te kunnen breiden. Aan de andere kant, uh, je hebt een PA, dus dan wel je eigen zus, maar het is gewoon een officiële PA. Het is gewoon dat we hebben een serieus bedrijf. Jullie hebben een heel groot serieus bedrijf. We hebben we hebben een... Jij te... hebt het gewoon verschrikkelijk druk. Je hebt gewoon een serieus bedrijf. Je moet ja. gewoon. Uh... Gewoon gewerkt. En het moet gewoon omgezet worden. Ja, maar er zijn ja. ook mensen die naar het platteland gaan om het iets rustiger te hebben. Nee, ik vind het heel fijn om heel hard te werken. Heel hard werken? In een rustige omgeving. Ja, Dat is, uh, hele <laughs> dat is een hele goede sleutel. Ja. En als je dan in de stad bent, lekker rustig doen of zo. Ja, maar er zijn wel heel veel mensen uit de stad die betrokken zijn bij dit bedrijf. Veel mensen uit Amsterdam. Ja. Uh, je dus, werkt daar ook nog natuurlijk. Hè? Ik ben heel veel in de stad. Ja. En, uh, Heeft het je wel veranderd, eigenlijk, jouw gang naar het platteland. Ben je, ben je veranderd? Nou, ik vind het tempo best fijn. Dat je dus toch. Dat is, er, zit hier in, er is hier een hele andere cadans. En uh, je zit dus niet zo in die versnelling. En uh, uh, ik denk dat dat heel fijn is voor het werk wat ik doe. Dat is, daar is toch wel een bepaalde rust voor nodig... voor de ontwikkeling van die kunstwerken. Uh, maar je kunt die wel heel goed ondernemen. En de toegankelijkheid naar de stad... Ja, de, de, Amsterdam is op vijf kwartier. Ja. Dat is uh, niet moeilijk. Nee, maar karakterologisch of uh, spiritueel verandert? Nou, de ruimte doet wel iets met je. Je krijgt gewoon... Uh, dat er zoveel ruimte en horizon is... Uh, denk ik toch dat je blik opener wordt. En uh, minder... Uh, ja, dat is, gewoon, dat is verrijkend om toch elke dag weer die horizon te kunnen zien. En dat doet echt iets met je grotere perspectieven of het grote, het grote beeld. Want ik, zit altijd een, ik, ben altijd een, ja, ik denk toch altijd in grote beelden. En uh, die strategieën die, uh, die doen het heel goed op, uh, op die grote ruimtelijke blik. Ja, ja dat helpt. Spannend heb je heb je, je huis uh, en je hebt je veld. Ja, je vult het atelier in Spannem. Ja. Nu uh, zitten we hier in Huns. Gaat de uitbreiding nog verder door? Want dan kunnen we de Fries alvast een beetje voorbereiden. Zou het best heel goed kunnen. Ja? Zou het best goed kunnen. Oh, dan ga je gewoon weer een potje met spaargeld. Gaat toch weer ergens. Dat gaat gewoon op, ja. Wat boerderijtje aan het kijken? Of... Nee, maar het, het, we hebben nog nooit. Het, ga, het ontwikkelt zich. Maar uh, dat onderwijs is heel interessant nu, ook uh, zoals die universiteiten die zich aan ons koppelen. Dus wie weet uh, dat onderwijs is een hele interessante uh, nieuwe ontwikkeling. Ik denk, ik denk dat ze best blij zijn in Friesland met jou. Ik jou ben benieuwd. Uh, nu nog even de taal, net als ik trouwens. Dus uh, daar moeten we nog een heel klein beetje uh, op oefenen. Wat ga je op je tegel zetten? Je hebt nog maar... Uh, wat hebben we nog maar? Dat wist 15 niet. seconden. Ja, dat heb, heb ik ook niet heel groot aangekondigd. Doe maar gewoon een lekkere tegeltekst. Oost-West, thuis het best. Van het programma Des Levens krijgt niemand een programma. Oh nee, dat is het concert. Ik vertel even langs de lijn, komt zo met Robert Meder en Rens Klamer. Kwartfinale, KNVB-Beker, Willem II tegen Rode UC. Er wordt gewerkt aan de tegel... En die komt na de uitzending. Komt Dank mevrouw Jongstra. Dit was aflevering 4173. Morgen om half acht. Manjaren, ook uit Friesland. Wij zijn er maandag weer met bariton Quirijn de Lange. Ik wens u alvast een prettig weekend. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1.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 En de ontsnapte koe Herm Hermine, die sinds begin december ontsnapte aan de slacht... en nu rondloopt in een bos in Overijssel, is gered. De Partij voor de Dieren heeft bijna 50.000 euro opgehaald... om koe Hermine en een andere koe naar een rusthuis te brengen. Het geld is opgehaald met een inzamelingsactie. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Renze Klamer en Gert van het Hof. Goedenavond. Wie wordt de laatste halve finalist in de KNVB Beker? Willem II en Roda JC vechten het vanavond uit. Ja, dat is vanaf kwart voor negen. Renald Major schuift straks aan. De oud-jeugdspeler van Vitesse wil de sport een veilige plek maken... voor jonge mensen door misbruik aan te pakken. Dat hoort u na negen uur. Dan ook aandacht voor een bijzonder fotoboek... dat vandaag bij de herdenking van de Zeeland... Ram 65 jaar geleden is verschenen. Dat gaat over een dramatische periode in de Nederlandse geschiedenis... maar we maken ook een reis in de tijd voor mooie herinneringen. Na ja, het laatste uur ontmoeten we twee mannen van het fantastische Nederlandse... Het Nederlandse ijshockeyteam dat in 1980 de Olympische Spelen haalde. Tot 11 uur zijn we bij u. Luister lekker mee. Kijken kan ook, want de webcam die staat te snorren. Ja, Willem 2 tegen Rode JC, dat is, uh, gaat straks gebeuren. Wat nog wel interessant is, Ragnar Niemeij, goedenavond trouwens. Ja, goedenavond. Het is ja, die... heel interessant, maar waar wilde hij het over hebben? <laughs> ja, je bent ook <laughs> echt interessant, maar die oud Ajax-ziet E. Eno is natuurlijk ook wel interessant... want die is nog even opgepikt door Willem 2 op de zondag van de transfermarkt. Uh, gaat hij vanavond meteen in actie komen? Uh, dat zou kunnen, maar in ieder geval niet vanaf het begin. Uh, dat is een ingewikkelde zin om uit te leggen dat hij op de reservebank zit toch een beetje gebrek aan ritme bij de oud Ajox ziet oudspeler ook van Standard Luik, hem. maar toch sinds afgelopen zomer al clubloos, ja hij. Uh ...is er wel bij, maar als je gaat kijken naar de tegenstander vanavond, Rode JC... Uh, ...ook een nieuwe man, Patrick Bankaert. ...vorig jaar nog uh, de nodige wedstrijden gespeeld in de Bundesliga met Darmstadt. Nu is dat uh, een club uit de tweede Bundesliga, die is er dan weer helemaal nog niet bij. Dus wat dat betreft, 1-0. het is al een opsteker misschien... ...dat hij uh, ondanks het gebrek aan wedstrijdritme toch uh, in ieder geval deel uitmaakt van de wedstrijdselectie. Ja. Nee, dit zijn dan niet echt natuurlijk de topclubs van Nederland. Niet de creme de la creme. We gaan het uh, natuurlijk volgen wel met jou. Maar wat is, ja, hoe bijzonder zou het zijn voor deze ploeg om de half finale te bereiken? Uh, nou, voor Roda is het helemaal niet zo'n uh, prestatie, zou je bijna zeggen... om uh, de kwartfinales waar we nu in zitten te halen. Want in de laatste vijf jaar lukte dat in totaal vier keer. Het kan voor de tiende keer zijn in de clubgeschiedenis... dat Rode JC zich plaatst voor de halve finales. Dus eh, Roda is echt een cupfighter. En er wordt wel gerekend eh, nou, bij de aanhang eh, binnen de club... op een eh, prestatie die ertoe doet vandaag bij het elftal van, van Robert Maaskant. Of Robert Maaskant heb ik bij zitten praten met. Robert Molenaar, die zat er ook bij gelukkig, dat scheelt. En we spraken ook nog eventjes overigens dus met Molenaar. Over eh, Hij heeft maar liefst... 12 mensen op de reservebank zitten. Nou gebeurt dat wel eens een keertje vaker. Maar dat betekent dus dat hier een selectie is bij Roda van 23 mensen. Dat is een EK of een WK selectie. Ik vind het nogal wat, want er zitten ook mensen bij waarvan je denkt... en dat zegt de trainer eigenlijk ook, ze zullen nooit meedoen. Nou, wat doen ze hier dan? We gaan de wedstrijd met jou volgen. Dankjewel ja, voor nu. Racht naar die mij. Ja, Zondagavond hoor, in Andere Tijden Sport. Bij de Olympische Spelen van 1980 schrijft het Nederlandse ijshockey... geschiedenis. We horen tot de beste acht van de wereld... en we spelen een merkwaardige rol bij de wedstrijd van de eeuw. In Andere Tijden Sport. Het geheime boekje van het Nederlandse ijshockey. Zondag, 10 uur, NPO 1. Ja, Vanavond is daar een voorvertoning van in Amsterdam. Daarbij is collega Kees Jonkind. en dat is ook de regisseur van deze Andere Tijden Sport. Kees, goedenavond. Goedenavond. Ik hoorde op de achtergrond net bij onze bekerwedstrijd kind van de duivel. Als er één duivelse prestatie is, dan gaan we wel terug naar 1980. De Amerikanen verslaan de Sovjet-Unie. Ja, Miracle on Ice wordt die wedstrijd genoemd. Het is in Amerika zelfs uitgeroepen tot de sportgebeurtenis van de eeuw. De college boys, de jongens, de studenten, de, de ijshockeyers... Tegen de, ja, tegen de onverslaanbare Russen die alles wonnen wat er maar te winnen uh, viel en onverslaanbaar waren. En uh, ze winnen met 4-3. Uh, met kunst en vliegwerk weliswaar, maar uh, ze winnen wel. En dat was een uh, ongelooflijke uh, prestatie. Het was in een poolwedstrijd, uh, de, de finale pool. Daarna moesten ze nog tegen Finland, de Amerikanen die wonnen ze ook. En daar werden ze ook nog eens Olympisch kampioen. En de Russen werden tweede. Maar die, die ijshockeywedstrijd uit 1980, ja, iedere ijshockey... Liefhebber weet dat dat, was, dat dat kon eigenlijk niet. Dat was een sensatie en de Amerikanen wonnen toen. Ja. Klopt. Ja, we gaan er later vanavond uitgebreid over, over spreken. Maar misschien toch goed om de mensen lekker te maken. Er zit een duidelijke Nederlands-Zweedse link hè, aan, aan die prestatie. Nou ja, waar we dus achter zijn gekomen uh, is dat die, die wedstrijd... de manier waarop de Amerikanen van de Russen wonnen... was hen ingefluisterd door de bondscoach van Nederland. Zo zeg ik het, het uh, kort door de bocht. Uh, de, of de Russen hebben in 1978 en 1979 een uh, aantal oefenwedstrijden gespeeld in Nederland. Nederland had een uh, Zweedse bondscoach, Hans Westberg. En die uh, was in Zweden een uh, goede speler geweest. Een uh, later coach geworden. En hij had eigenlijk maar één missie in zijn sportieve leven. En dat was een manier bedenken om de Russen te verslaan. En daar had hij, hij heeft een boek en daar staan allemaal speelsituaties in... en hij had een manier bedacht om die Russen te ontregelen. En als de Russen eenmaal ontregeld waren... dan, uh, ja, dan, dan, dan vielen hun patronen uit elkaar. Ja, en dan, en dan, dan waren er kans om te winnen. Ze, dan waren ze te pakken. En uh, de allereerste keer dat de Russen hier waren... dat was in Den Haag... toen speelde Nederland op die... dat is een hele nou ja, soort kamikaze-achtige manier. Uh, dat is namelijk uh, extreem voortchecken. Dus bij het doel van de Russen degene die de Puk heeft aanvallen... maar ook degene die de Puk eventueel zouden moeten krijgen. En daar waren de Russen niet uh, op berekend. En toen kwam Nederland, het nietige Nederlands... toen nog een Zeeland, uh, met 3-1 voor. Uiteindelijk verliezen ze met 13-3. Maar dat was voor die, voor die bondscoach uh, een teken van het kan. Als je de mogelijkheden mm. hebt, het talent en het uithoudingsvermogen... om de Russen op die manier drie periodes lang lastig te maken... dan zou je kunnen winnen. En die Amerikaanse bondscoach, Herb Brooks, hoorde daarvan. Heeft ook heel lang met uh, Westberg gesproken. En heeft uiteindelijk het aangedurfd om op die manier... de Russen tijdens de Olympische Spelen aan te pakken. En met, nou ja, goed, het resultaat heb ik net verteld. Ja. Dus uh, de Nederlandse link, uh, die was voor ons nieuw. En ik denk voor een heleboel uh, uh, mensen dat Nederland een rol heeft gespeeld... in de allergrootste sportgebeurtenis van Amerika. Goed, later vanavond tussen half elf en elf... horen we wat de ijshockeyers Ron Berteling en Henk Hille van de uitzending vinden. Zij waren er toen bij in Lake Placid. Mooi feestje, Kees, wens ik jou toe. Ja, dat, dat, dat wordt mooi hier. Het verhaal van de dag was natuurlijk de gaswinning. Minister Wiebes van Economische Zaken verklaarde vandaag... dat hij het advies van staatstoezicht op de mijnen wil opvolgen... en de gaswinning wil terugschroeven van 20 naar 12 miljard kub. Dat is een spectaculaire daling. En het laatste nieuws dat zojuist uit Den Haag kwam... is dat als de NAM de schade in Groningen niet kan betalen... dat de rekening dan naar Shell kan. Dat zei Marjan van Loon, dus de directeur van Shell Nederland... en dat zei ze vanavond in de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Hans Andringa. Grote onrust deze week omdat Shell een verklaring heeft ingetrokken... waarin het zegt garanten staan voor de eventuele schulden van de NAM. In het televisieprogramma Jinek probeerde Shell-topvrouw van Loon... deze week de onrust weg te nemen... door te zeggen dat Shell al zijn verplichtingen zal nakomen. In de hoorzitting gisteravond hechtte vennootschapsjurist Bartman... weinig waarde aan die toezegging. Als jurist moet ik zeggen dat het um, toch ook al rijkelijk vaag is een garantstelling ten opzichte van wie? Nou ja, de NAM, daar ga ik vanuit. Maar ja, waarvoor? Hoe lang? Is er een maximum? Dat zijn allemaal vragen die, die worden opgeroepen. Ik, ik ben misschien een, een, een juridische pilot, hoor. Maar eh, het mooiste zou zijn, denk ik, als, als Shell Nederland... -BV gewoon met een schriftelijke verklaring komt... dat lijkt me de koninklijke weg, moet ik nou zo te zeggen. De Tweede Kamer bleef aandringen bij Exxon en Shell... om duidelijk te maken dat Groningen niet met de brokken blijft zitten... als de NAM op een gegeven moment zou bezwijken... onder de hoge kosten die het moet maken om de aardbevingsschade te vergoeden. Wie betaalt dan? Springen Exxon en Shell dan bij? Marjan van Loon van Shell. Wij gaan zorgen dat alle kosten, aardbevingsgerelateerd... dat die betaald worden. Dat kan door de NAM... Die is financieel robuust, uh, daar is voldoende uh, geld voor in kas. Als, als de vraag is van wat zou er nou gebeuren als de NAM het niet kan betalen... dan denk ik dat we kunnen zeggen dat wij ervan overtuigd zijn dat de NAM het wel kan betalen. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan de rekening naar Shell. Heldere uitspraken van Marian van Loon van Shell die ook namens Exxon sprak. De Kamerleden zijn nog niet gerust, want van al deze goede intenties staat nog geen letter op papier. En volgens de oliemaatschappijen is er nog een legertje juristen nodig om het allemaal goed te regelen. En bij die woorden zag je de onrust toenemen bij de Kamerleden... en de aanwezige Groningers op de publieke tribune. Dat was Hans Andriega vanuit Den Haag. We praten nog even door over die enorme vermindering van de gaswinning... die minister Wiebes aankondigde, van meer dan 20 miljard kuub naar 12 miljard. Nederland moet dan massaal van het gas af. Maar hoe gaan we dat doen? En is dat wel verstandig? In maart komt het kabinet met een plan. Maar hoogleraar Richard van der Zanden van de TU in Eindhoven... heeft al, mm, al wat ideeën daarover. Goedenavond. Zo, ik wist niet dat Richard ook zo. Zeker, maar als het goed is hebben we toch contact met hem. Klopt dat? Nee, we, hebben geen we hebben geen contact met uh, Richard van der Zanden. Dan gaan we naar Ragnar Niemeyer, die kijkt naar de festiviteiten op het veld alvorens de wedstrijd zo meteen over een paar minuutjes uh, gaat beginnen. Het duel dus tussen Willem 2 en Rodier C. Ja, 1-0 speelt niet, maar wel een andere nieuwkomer die direct vanaf begin af aan gaat meedoen. Uh, Ragnar? Ja. Ja, dat klopt. Thomas Meisner is gekomen van ADO Den Haag. En hij krijgt wel onmiddellijk een plekje in het hart van de verdediging... bij Willem II, de nummer 14 van de Eredivisie Roda overigens de 17e met twee puntjes minder. 17 om 15. Meisner erbij. Haaien speelt vanaf het begin en bij Roda geen Shaheen. De topscorer kreeg twee keer geel en dus rood in de vorige ronde... in Noordwijk -Hout bij de amateurs van VVSB... En nu zien we dus af DJ voorin op zijn plekje. Zometeen. Dan gaan we nu wel praten met Richard van der Zanden van de TU in Eindhoven. Goedenavond. Goedenavond. Ja, maar dat, dat is Richard van der Zanden. Ja, fijn dat we nu wel ja. te spreken krijgen. Uh, vandaag natuurlijk de dag uh, met het debat en, en de uitspraken... waar we net ook even aan refereerden van Shell over de gaswinning. Hoe beleeft u zo'n dag? Ja, uh, ik denk dat het noodzakelijk is hè, om, uh, om inderdaad zeg maar, geen Nederlands gas meer... Uh, of in ieder geval een sterk verminderde uh, gasproductie in, uh, in Groningen te hebben. Ja. Ik denk dat dat uh, belangrijk is ook voor uh, het voorkomen van allerlei aardbevingen. Ja, want dat, dat is een beetje de teneur. Allemaal zo snel mogelijk uh, van het gas af over op de zonnepanelen, de groene energie... en alle vormen die daar maar van bestaan. Uh, bijna een beetje paniekachtig. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik dus minder goed. Um, want ik denk dat de analyse moet zijn inderdaad... dat we naar uh, een, een minder uitstoot van CO2 moeten gaan. En dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat je geen gas meer gebruikt. Het betekent eigenlijk uh, dat, je, dat je geen Nederlands gas meer zou moeten gebruiken. Omdat dat natuurlijk gekoppeld is aan die aardbevingen in Groningen. Maar gas op zichzelf is een heel goede energiedrager. En ik denk ook dat je dat gewoon door middel van, uh, laat ik zeggen hernieuwbare energie en CO2 en water gewoon kunstmatig kunt maken... dan kun je eigenlijk het gasnet gewoon nog blijven gebruiken. Dat is dan groen gas. Ja, maar u zegt ik denk dat, of weet u het? Nou, dat weet ik natuurlijk, want, <laughs> want wij werken aan dat soort onderzoek. U zei checken. net, de Universiteit van Eindhoven. Ik ben ook directeur van het NWO-instituut DIFFER... Waar we daar fundamenteel onderzoek aan doen. Ja, want kunt u dat even voor, uh, voor, voor een leek uitleggen? Hoe kun je zelf uh, gas maken. zonder dat daarvoor uh, geborgd moet worden in gronden. en daardoor huizen uiteindelijk kapot gaan? Nou, in wezen, in wezen start het natuurlijk met uh, hernieuwbare uh, elektriciteit. uit uh, zon of wind. En uh, wat je dan moet hebben is water. Water, daar zit waterstof in. En zuurstof. En je moet hebben kooldioxide, dat is dus de CO2. En die kun je door middel van elektrische energie... die dus uit die zon en wind komt... kun je die eigenlijk weer uh, omvormen naar methaan, gas en zuurstof. En dat zou je dan weer kunnen verbranden. En dan uh, krijg je weer CO2 en water. En dat zou je dus weer moeten hergebruiken. Dus het betekent eigenlijk dat er een aantal uitdagingen zijn. Je moet waterstof maken op een zeer goedkope manier. En het tweede is dat je de CO2 uit de lucht zou moeten opvangen. En zou moeten hergebruiken. Nou waarschijnlijk scheikunde nooit mijn beste vak. Maar zoals u het vertelt klinkt het uh, tamelijk eenvoudig. Waarom doen we dit niet al? Omdat het economisch zeg maar, nog niet kan. Het is ongeveer een waterstof maken zeg maar, uit hernieuwbare elektriciteit... is ongeveer tien keer zo duur dan waterstof produceren uit methaangas. Bijvoorbeeld. CO2 afvangen uit de lucht is ook nog een zeer moeizaam proces. En is ook eigenlijk nog veel te duur. Dus we zitten daar het synthetisch gas maken. Dat is ongeveer denk ik 10 tot 20 keer te duur om dat uh, nu al te doen. Uh, daarnaast is er ook een energieefficiëntie. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat je uh, elektrische energie omzetten naar chemie. Dus naar chemicaliën en naar brandstoffen. Ja, daar zit ook wel natuurlijk energieverlies. Een ja. efficiëntieverlies zit daar. Uh, maar als ik uw uitleg hoor en u zegt dat het zoveel duurder is... dan denk ik direct, nou dan zal het ook wel niet gebeuren. Of is dat uh, kip en het ei? Nou, het is noodzakelijk. Uh, kijk, uh, dit, is, dit is een voorbeeld van het maken van een, uh, wat we dan noemen een hoge energiedichtheid brandstof. En die zullen we niet alleen nodig hebben om uh, zeg maar, uh, onze huizen te verwarmen, maar die zullen we ook nodig hebben om bijvoorbeeld seizoensopslag voor elkaar te krijgen. Kijk, de, de wind en de zon, uh, de, de, de zon schijnt niet altijd, de wind die waait niet altijd, dus we moeten ook zeg maar, uh, de elektrische energie die we zeg maar nodig zouden hebben in de winter om onze huizen te verwarmen... die moeten we natuurlijk wel op een goede manier kunnen opslaan... Ja. wanneer de zon ook werkelijk schijnt in de zomer. Ja, maar daar, daar, daar, daar komen ook verbeteringen in, die die energie opslaan. Maar waar, waar ik vooral benieuwd ben van... is het nou zo dat, dat Wiebes en consorten gewoon niet weten... eigenlijk van de methode waar u het over heeft... of hebben ze bijvoorbeeld geen vertrouwen... dat dat op, op kort genoegen termijn ook economisch een beetje ja, rendabel wordt? Uh, ook de andere oplossingen zijn op korte termijn niet direct uitrolbaar zeven miljoen huizen, zeg maar, direct van het gas afhalen... en eh, ze voorzien van eh, hernieuwbare elektriciteit. Hè, want het gaat uiteindelijk om CO2-reductie. Van hernieuwbare elektriciteit om die huizen te verwarmen, is ook een enorme opdracht. Dat gaat ook lang duren. Dat gaat ook 10 tot 20 jaar duren. Dus we zullen voor een lange tijd nog gas moeten importeren om onze huizen gewoon uh, warm te houden. Ja, eigenlijk zegt en, u. En dus, la, la, laat die gasleidingen lekker even zitten. Uh, die zitten er toch al mooi. En we en ja. gaan nou even hard werken aan een goede manier om daar gas in te pompen zonder dat daar uit de aarde iets moet worden gehaald. Precies, precies. Dus ga over op het maken van synthetische brandstoffen en uh, synthetische chemicaliën... gewoon okay. uit de grondstoffen kooldioxide en water. Dat betekent eigenlijk een circulaire economie. Hè? Dat hoor je steeds meer. Ja. En dat is ook uh, de enige weg voorwaarts om dat te gaan doen. En de bron van de energie is dan hernieuwbare elektriciteit. Dat okay. betekent niet bijvoorbeeld dat Kort nieuwe voor. wijken... zou ik uh, elektrisch maken natuurlijk. Die zou ik elektrisch gaan verwarmen. Die ja. hoef je niet direct aan te sluiten op gas. Maar het gaat vooral ook over de oude infrastructuur... Hoe gaan we die verwarmen? En ik denk dat het gas nog heel lang nodig zal zijn. Oké, okay, nou, interessant punt. Is gemaakt en gehoord. En wie weet wie er allemaal luistert. Hoogleraar Richard okay. van der Zanden van de TU in Eindhoven. Dank u wel. En too good to lose. De beginfase van de bekerwedstrijd tussen Willem II en Rode JC. Wie komt er bij AZ, Feyenoord en FC Twente? Ragnar. Zeg het maar, het is 0-0 na 3,5 minuut. Niet helemaal uitverkocht in Tilburg bij Willem II en Rode JC. Maar de tribunes zijn wel goed gevuld. Het is een avondwedstrijd, dan is er vaak net wat meer sfeer. En sfeervol is het... In Tilburg, ja, Willem II moet natuurlijk uitkijken in de eredivisie. geldt ook voor Roda. Helemaal nog geen kansen gehad overigens in, in dit duel. Maar ja, een bekerfinale halen, dat uh, wil je ook wel. Financieel interessant, ja, een prijs winnen. Zeer interessant van de Looij, de coach van Willem II. Deed het al een keer en zijn ploeg nu in de aanval met Frans Sol. Linkerkant meegeven die bal aan Kirivella. Maar dat lukt niet, die bal loopt uh, over de achterlijn bij Roda. Waar Jurjus zoals altijd, op het doel staat. Geen Shaïn, dus de topscorer. Zes doelpunten geschorst. Dat is een aderlating. Want hij was juist in aardige vorm. Goede vorm. En ze moeten hem vanavond missen. We zijn bijna vijf minuten aan de gang in Tilburg. 0-0. En het is wachten op de eerste doelkans hier. Vandaag vond de herdenking plaats van de watersnoodramp in Zeeland, 1953. Maria Zoeteman van den Bam woonde 65 jaar geleden in Stavenisse... het Zeeuwse dorp dat hard getroffen werd door het water. Zij werd het icoon van de ramp toen een foto van haar in een bootje de media haalde. Een foto die we voor u op de webcam zetten. Dus kijk even mee op nporadio1.nl... en luister ondertussen naar verslaggever Reina Meijer die mevrouw Zoeteman opzocht. Nou, Maria is mijn zondagse naam. Ze noemen me allemaal Rietje. Zal ik u dan ook maar Rietje noemen? Ja, hoor, dat is het best. Rietje, wat is dit? Dit is een foto, Paris Match. Een Frans bekend tijdschrift. tijdschrift ja. Daar stond u dus in één keer op de cover, op de ja. voorkant. Ja. En die ligt hier voor ons. U ziet hier mij zitten met mijn kinderen. Mijn derde kind die zit achter zijn broertje verscholen voor de kou. U bent zo'n beetje van de zijkant gefotografeerd. Ja. U hebt een deken om u ja. heen. Uh, zoon en dochter, ja, een beetje onder uw vleugels. Ja, ik kijk heel verbaasd. Er dreven allemaal koeien in het water. En paarden die daar ronddreven en schapen. Het was echt een klein binnenzeetje geworden. Mijn vader die ga, ging iedere dinsdag naar de beurs in Rotterdam. En die zag in een kiosk op de Koolsingel. Hij denkt, dat is mijn dochter heeft ze alle twaalf gekocht. Dus dat is het begin. Toen wist ik dat die foto gemaakt was. Want ik wist het helemaal niet. Het is wel een mooie foto. Ja, het is een mooie foto, maar het is eigenlijk een oneerlijke foto. Want wij hebben de ramp in Stavernissen niet meegemaakt. We waren niet thuis. Alles kwam uit het eiland Tolen terug. En wij gingen met ons vieren naar het eiland Tolen toe. We gaan van Halsteren naar Tolen. Ik dacht dat er in Stavenisse wel niks zou gebeuren... omdat de dijken daar zo hoog waren. Maar de volgende dag, toen schrok ik pas... want toen zag ik een man uit Stavenisse... en die zei, wat ben ik blij dat ik u zie. Wat mij is overkomen is vreselijk. Ik ging met mijn twee kinderen... één op mijn rug en één op mijn buik. Liep ik door het water en ik val in een sloot. Ik laat de kinderen los en ze verdwijnen. Toen wist ik... Nou is het erg. Op dit moment van de foto, van de foto had meest, u daar nog helemaal nee. geen weet van. Mensen die niet beter weten, die, die denken gewoon echt... Dat, ja. dat, dat jullie uit het water bijvoorbeeld ja, gevist zijn. Ja, dat schrijven ze ook al in alle kranten. Maar het is niet waar. Ik heb het ook nooit gezegd. Het is eigenlijk een beetje een iconische foto ja. geworden. Ja, dat is zo. Maar het is niet waar. Wie zitten er hier aan tafel? Ja, twee van mijn drie kinderen, want mijn andere zoon is gestorven twee jaar geleden. Nou ja, Hera die is, uh, was toen anderhalf. En ik was vijf en half. Kunnen jullie het nog herinneren? Nee, ik niet. Ik absoluut niet. Anderhalf. Ik weet er niks meer van. En hebben jullie zelf ook zo'n exemplaar in huis hangen bijvoorbeeld? Ja, ja, ja, ja. Boven en beneden? Ik heb mezelf als... Uh profielfoto op mijn uh, Facebook. Hij heeft voor jullie zeker waarde? Ja, zeker weten. En het is het ook niet een beetje raar? Het is toch niet helemaal zoals het lijkt? Ja, ik weet van heel die ramp niks meer. Dus ja, dan is voor mij weer makkelijker natuurlijk om eroverheen te stappen. Je loopt heel je leven loop je al langs die foto. Besteed je er eigenlijk geen aandacht aan? Nou ga je toch denken van, god, het is toch wel een bijzondere foto. Dat je toch steeds weer opduikt. Weet je, op den duur, omdat hij steeds weer opduikt... ga je hem ook wel mooi vinden. Maar nog steeds... Oneerlijk. Ja, hij heeft niet alleen op de koffer nee. van de Paris Match gestaan, nee. hè? Nou, in het fotomuseum in Rotterdam, op boeken. En je ziet hem ook herhaaldelijk nog op de televisie, zie je hem ook voorbij schieten. En wat vindt u ervan, dat die foto dus eigenlijk nog steeds iconisch is in die zin? De foto op zich, daar heb ik niks op tegen. Nee. Maar als ik naar andere foto's kijk van mensen die daar zitten, een vrouw uit deel. Die zit daar ook met een kind en die zit te huilen en die heeft dan van die vreselijke grote ogen. Dan denk ik, kijk, dat is angst. En die heeft veel meegemaakt. Dat zou de foto moeten zijn van de ramp. Straks na negen uur horen we waarom uitgerekend deze foto... waarschijnlijk zo iconisch is geworden. En komen nog veel meer bijzondere foto's op tafel. Willem II, Rode JC, Ragnar. Ja, moet nog een beetje loskomen. Het staat 0-0. We zijn al bijna negen minuten bezig in Tilburg. En eigenlijk gebeurt er helemaal niets. Een afzwaaiertje gezien van te grote afstand. Poging van rode JC was dat. Maar stelde niks voor. Nu is er Latschman die voor Willem II wat aan de rechterkant van het veld de middenlijn oversteekt. Naar Lewis, de oud ziet de oud-AZ-speler wil pasen naar zijn spits Frans Sol maar daar zit een rodabeen tussen opgepakt door Haaien op het middenveld. Hij staat op de helft van rode JC, Maar de bal gaat ver achteruit naar Meisner. Meisner speelt hem breed, krijgt hem dan weer terug. Ja, dan zitten we alweer bijna in het strafschopgebied van de Tilburgers. En dus speelt Meisner hem toch weer naar voren richting Haaien. Vella aan de linkerkant dan. Is het Tsimikas, de linkervleugelverdediger van Willem II. Ja, op deze manier zonder kansen wordt het een saaie avond. Natuurlijk, het is nog meer dan 80 minuten. Maar 0-0 met niet één moment in de eerste 10 minuten. Je wilt hem niet verliezen. Maar laat alsjeblieft dat gevoel niet overheersen bij de spelers en de trainers. Roda valt aan. Bijna Afti Daar zit weer een been tussen. 0-0 is het na 9 minuten en 45 seconden. In de KVB werken. Willem 2. Roda Jesse. NPO Radio 1.